waarom moeten we dit doen iemand zou bijvoorbeeld kunnen stellen uh, wij doen dit omdat het een universeel uh, gegeven is dat je je medemens moet helpen maar ik zou eigenlijk willen stellen dat wij dit zouden moeten doen omdat het een rechtstreekse opdracht van de profeet sallallahu alaihi wa is en om gehoor te geven aan die opdracht zodat we daarmee ook weer een nieuwe intentie creëren namelijk dat we niet alleen de opdrachten van Allah subhanahu wa ta'ala volgen maar dat we ook de opdrachten van de profeet sallallahu alayhi Wasallam volgen. Hij zegt bijvoorbeeld. Al muslimu li'l muslimi kalbuniaan. De muslims zijn te vergelijken met een gebouw. Yashud du De, ba'da. Yani, een gedeelte van het gebouw houdt het andere gedeelte in stand. En dat is ook een hele mooie metafoor. Ja, de profeet sallallahu alayhi wa sallam spreekt over de islamitische gemeenschap. Als zijnde een gebouw. Nou, als je gaat kijken naar een gebouw. ...welk gebouw dat ook mogen zijn... Ja, ...wat de lengte van dat gebouw ook is... ...dat gebouw bestaat in essentie altijd uit... Ja, ...de basiselementen van dat gebouw zijn altijd... ...individuele bakstenen of tegels of... of ja, ...geef het de naam. Nou, die individuele bakstenen... ...dat zijn de individuele moslims. En gezamenlijk vormen zij wat? Dat gebouw. En... In dat gebouw, in die constructie, heeft elke baksteen een hele specifieke functie. Dus als je die baksteen los zou nemen, zou die misschien niks voorstellen. Maar in dat gebouw heeft hij een hele specifieke functie. En is hij ook onmisbaar. Want als je die baksteen daar weghaalt, dan gaat dat ten koste van de stabiliteit van het gebouw. Dus het is heel goed om je te realiseren eh, dat dit wat we hier aan het doen zijn vandaag... en waar de zusters mee bezig zijn, dat dat niet alleen een soort van... Die universele uh, uh, waarden zijn hè, om, om je naasten te, te, te bij te staan en, in, en, en, en bij te dragen aan hun welzijn, etc. Maar dat het ook een rechtstreekse opdracht is van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, En dat je ook de intentie neemt dat je dat doet omdat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gezegd. Een andere hadith waarin de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, yani het belang van de gemeenschap en het belang van verantwoordelijkheid nemen voor elkaar heeft uh, te kennen is de hadith waarin hij zegt: Al-Muslimu, Achul-Muslim. ...de moslim is... ...de broeder van de moslim... ...en dit geldt ook voor zusters... ...la yadlimuhu... ...hij doet hem geen onrecht aan... Wala yuslimuhu... ...en hij levert hem niet over aan... ...niet moslims... Wala yagduluhu. ...en hij laat hem niet in de steek... ...nou, deze hadith... ...ik ben ervan overtuigd dat mensen deze hadith kennen... ...maar wat interessant is om te benoemen bij deze hadith... ...is dat de profeet sallallahu alaihi wa hier zegt... ...al muslimu achul muslim." ...de moslim... ...is een broeder van zijn moslim. Dus het woordje moslim hier is niet specifiek gemaakt met een bijvoeglijke bepaling. Er is niet gesproken over hoeveel iman die moslim moet hebben... ...over hoeveel, hoe lang zijn baard moet zijn... ...of hoe lang haar gewaad moet zijn... ...of dat zij yani, pas recht heeft op jouw hulp... ...als zij voldoet aan bepaalde specifieke richtlijnen van de islam. Het gaat hier om de moslim. Zolang iemand moslim is, zegt de profeet, dan dan is hij of zij jouw broeder of zuster. En dus, dat betekent dat die broeder of die zuster rechten heeft. En een van die rechten is... dat wanneer jouw broeder of zuster in nood verkeert... dat je dan ook ja, die verantwoordelijkheid uh, neemt. En dat, je ook, en dat je niet gaat zeggen... ja, maar dat zijn geen moslims of dit zijn geen goede moslims... of die, ja, die praktiseren de islam niet zoals, zoals het zou moeten. Op het moment dat iemand moslim is, dat kwalificeert hem... Dat, dat, stel, ja, dat maakt dat hij recht heeft op onze hulp. Afgezien wat de mate is van, zijn, van, van, van het geloofbeleiden, etc. En de verantwoordelijkheid die je dus voor de moslimbroeders en zusters neemt... ...is een verantwoordelijkheid die onvoorwaardelijk is. Je stelt er dus geen voorwaarden bij. Ja, maar als hij, ja, hij zich een keer verkeerd heeft gedragen... ...of ik heb een keer een slechte eigenschap van hem of haar gezien... ...dan, dan stopt het hulp uh, bieden. De omgang die wij moeten hebben met moslims is net zoals de omgang die wij hebben met onze broers en zussen en kinderen. Dat is namelijk een liefde die onvoorwaardelijk is. Je gaat ook niet zeggen tegen je kind... ...ja, maar hij heeft net iets verkeerds gezegd... ...dus weet je wat, je krijgt vanavond niet te eten. Nee, dat zie je door de vingers. Waarom? Omdat die liefde tussen jou en hem of haar zo sterk is... ...dat je bereid bent om zijn fouten te vergeven... ...dat je bereid bent om ja, die dingen door de vingers te zien. Dit is hoe wij moeten omgaan met onze moslimbroeders en zusters. En vooral wanneer wij hulp leveren, wanneer wij... ...en ja, die werken aan hun welzijn... ...dan moeten we ons niet laten ontmoedigen op het moment dat we iets verkeerds zien van een ander... ...of op het moment dat wij ja, die dingen zien die, wij, die, die misschien niet helemaal conform de islam zijn. Sterker nog, en dat is het volgende punt waarop ik wil komen... ...er moet een hele sterke relatie bestaan... ...tussen het oproepen naar de islam en het leveren van hulp. Oké, okay? dus het leveren van hulp aan iemand of het helpen van iemand... Dat kun je gepaard laten gaan met het uitnodigen naar de islam. Dus er is daar een relatie, zou er moeten zijn... tussen het leveren van sociaal werk, laten we dit wat de zusters doen... en al het andere wat in die categorie valt... even voor het gemak onder de noemer sociaal werk gooien. Nou, sociaal werk en da'wah, daar bestaat een relatie tussen die twee. Een onlosmakelijke relatie. Wat is de relatie de uitnodiger naar de islam... degene die uitnodigt naar de islam... en dat is elke moslim... voor het geval je een verkeerd beeld hebt bij wie... uitnodigt naar de islam... dat is elke moslim. Elke moslim is een da'i... in meer of mindere mate. De uitnodiger naar de islam... is iemand die begaan is met het lot van degene die hij uitnodigt. Oké? Okay? Dus er bestaat geen diagonale relatie in de da'wah Dus het is niet zo dat de sheikh staat... In, die zit in zijn ivoren toren... en die... ...vertelt de mensen wat ze moeten denken en wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen. Er bestaat een horizontale relatie. Dat wil zeggen dat jij naast degene staat die jij daawa geeft. Dat wil zeggen dat jij weet wat, wat er in hem omgaat. Weet wat er, wat er speelt. Weet waar hij mee zit. En dat je daar ook begrip voor toont en dat je diegene daar ook yani, praktisch bij, bij, bij, yani, bij, uh, bij helpt. Dus iemand, ik geef je een voorbeeld, stel je voor iemand heeft problemen, schulden of, of armoede of, of welke problemen dan ook. En jij laat zien dat jij bereid bent om hem te helpen met die praktische problemen die hij heeft. Dus je helpt hem en je, hè, je zorgt er weer dat hij, dat hij weer op de rails komt. Op het moment, en je doet dat, hè, je helpt hem met een zuivere intentie, omdat het je moslimbroeder is. Wat is de boodschap die je daarmee afgeeft aan diegene? Dat jij begaan bent met zijn lot. Dat, jij het, niet, yani dat het jou wat doet om hem in die benarde situatie te zien. Dus op het moment dat jij hem da'wa gaat geven... ...op het moment dat je hem gaat uitnodigen, haar, hem of haar... ...ik spreek nu even voor het gemak in, in, in de mannelijke vorm... ...op het moment dat je diegene gaat uitnodigen naar de islam... ...dan zal diegene zien dat jouw uitnodiging naar de islam... ...uit eenzelfde gevoel van liefde... ...komt als toen jij hem hielp met zijn praktische zaak. Dus dat jij, toen jij hem hielp met zijn schulden... ...of met andere problemen die hij had... ...had jij het beste met hem voor... ...nu jij hem uitnodigt naar de islam... ...heb jij ook het beste met hem voor. Dat is dan de boodschap die jou, die jou geeft. En dan komt jouw boodschap ook veel beter aan. He? Dus in een ivoren toren gaan zitten... ...en vertellen wat de mensen moeten doen... ...dat, dat werkt niet in de islam. Als je gaat kijken naar voorbeelden... ...die wij yani, in de Koran en de Sunna kunnen aandragen... ...dan zien we dat de, een daai... Profeeten zijn altijd mensen geweest die een luisterend oor hebben gehad voor hun mens. Zijn altijd mensen geweest die opkwamen voor de armen en de Ze Zijn altijd mensen die bereid waren om de mensen te helpen. Ze gingen niet ergens in een, ja, in, een, in een tent zitten en dan de mensen vertellen wat ze moesten doen. Dus het is ook heel be belangrijk dat wij, wanneer wij ons inzetten voor de moslims... dat we daar een relatie laten bestaan tussen het sociaal werk en tussen de duwen. Dat wij de oproep naar de islam ook in zo'n sociaal jasje. Dus... Een relatie tussen da'wah en het bieden van hulp. Vervolgens, wat heel belangrijk is... ...en dat is ook waarom ik deze stichting een warm hart toedraag... ...het bieden van hulp moet ook altijd vanuit een islamitisch perspectief worden gedaan. Want niet alle problemen die moslims hebben in Nederland... ...en dat geldt voornamelijk voor moslims die in een niet-islamitische samenleving wonen... ...dat geldt dus voor ons in Nederland... ...niet alle problemen waar moslims mee te kampen hebben... ...worden door de niet-islamitische samenleving... ...als zodanig herkend. Dus... ...laat ik een voorbeeld geven... ...dat maakt, uh, dat maakt het denk ik wat duidelijker. Stel je voor, we hebben een, een zuster... ...die gaat het pad op van onzedelijkheid... ...of het pad op van ongehoorzaamheid... ...aan de ouders, etcetera. Nou, als gemeenschap... ...wil je daar iets aan doen. Maar de niet moslimgemeenschap gemeenschap... ...voor hen is dat helemaal geen probleem. Sterker nog... Voor hen is dat juist een hele gewenste ontwikkeling. Want dan spreek je over een, een, een moslima die vrijgevochten is... en die, die zich uh, ja, niet uit het juk van de religie heeft weten te bevrijden... en die nu haar uh, zelfredzaamheid heeft gevonden en haar eigen kant op kan gaan. Maar voor de moslims is dat een problematische ontwikkeling. Dus als wij dat probleem willen oplossen... dan hebben wij niks aan de niet-islamitische samenleving. Dan moeten wij... Wij staan er dan alleen voor... Dus het is van essentieel belang dat wanneer wij hulp bieden... dat wij dat vanuit een islamitisch perspectief doen. Omdat we namelijk niet kunnen rekenen op de niet-islamitische samenleving. Want die erkent onze problemen niet. Maar kun je zeggen, armoede is een, wat dat betreft een heel universeel probleem. Dat erkent iedereen. Dat klopt. Als een zuster of een broeder of een gezin of een familie die leeft in armoede... bijvoorbeeld hulp gaat zoeken bij niet-islamitische instanties dan zal dat probleem van de armoede wel erkend worden bij die familie. Alleen de oplossingen die zij aanreiken... die, hoeven, die, zijn dan, die kunnen in strijd zijn met de islam. Die kunnen in strijd zijn met islamitische principes. Bijvoorbeeld, stel je voor dat een alleenstaande moeder... die gaat naar een maatschappelijke instantie omdat zij schulden heeft... en die maatschappelijke instantie is bereid om haar te helpen... en vervolgens zegt die instantie... Uh, weet je wat... Uh, sluit een lening af hè, om jouw financiële positie weer te kunnen verbeteren. Nou, vanuit islamitisch perspectief, is het afsluiten van een rentedragende lening niet acceptabel. Dus de oplossing die de niet-islamitische instantie aanreikt, is, is voor de moslima op dat moment geen oplossing. Maar had zij hulp gekregen van een islamitische stichting. Dan had de islamitische stichting daar rekening mee kunnen houden. Dus daarom is het heel belangrijk om hulp te presenteren in een, met, vanuit een islamitisch perspectief. Zodat er ook rekening gehouden kan worden met de specifieke eisen en de specifieke wensen van, van uh, moslims. Tayyum. Wat ook heel belangrijk is om te benoemen. Want wij voelen ons af en toe, uh, wanneer wij hulp bieden of wanneer wij ons ter beschikking stellen van de gemeenschap... dan denken wij vaak dat wij niet ja, iets overtolligs doen. Dat wij iets extra's doen. Dat we daarmee eigenlijk uh, meer doen dan van ons verwacht wordt. Dat is een gevoel wat je kan begrijpen op het moment dat je jezelf ter beschikking stelt van de gemeenschap. Maar wat eigenlijk uh, benoemd moet worden... is dat het niet meer is dan een daad van dankbaarheid. Dus als jij anderen helpt, wat jij doet, is jij bent dankbaar voor het onderhoud wat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft gegeven. Kijk, dankbaarheid is niet een theoretische zaak. Het is niet een zaak. Dankbaarheid is een praktische zaak. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Verricht dankbaarheid. Nou, nou dit vers, yani grammaticaal gezien, is, dient als volgt begrepen te worden. Verricht Goede daden om dankbaar te zijn. Dus hoe kun je dankbaar zijn aan Allah? Ja, één van de manieren om dankbaar te zijn is met je hart. Met je tong. Maar als je echt dankbaar wil zijn aan Allah. Zoals in dit vers te kennen gegeven wordt. Dan moet je dat doen met daden. Met goede daden verrichten. En daarmee toon je je dankbaarheid aan Allah wa Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Met de tong kunnen we allemaal alhamdulillah zeggen. Maar met daden, en daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook in hetzelfde vers, maar weinig van mijn dienaren zijn daadwerkelijk dankbaar. Dus die dankbaarheid zoals we die net hebben uitgelegd, niet yani met daden, dat is een vorm van dankbaarheid die maar weinig mensen kunnen opbrengen. Maar dat is wel dankbaarheid. Als jij dankbaar wil zijn voor de financiële situatie waar jij in bevindt, voor de welvaart waar jij in leeft, voor yani, de, de, de, de, de, de situatie waarin jij zit, en je wilt daar dankbaar voor zijn... dan hè, het is het heel makkelijk om, alhamdulillah... te herhalen met je tong. Maar waarmee je echt dankbaarheid toont... is wanneer je die, die, die bij gezondheid, die, die welvaart, dat geld... en al die andere gunsten die jij gekregen hebt van Allah subhanahu wa ta'ala... dat je die inzet. In dit geval bijvoorbeeld om de rest van je moslimbroeders en zusters... bij te staan die yani, in moeilijke tijden leven. Um, ik ga het kort houden, want er zitten andere broeders naast mij die uh, wellicht veel interessantere dingen te vertellen hebben. Wat ik wel eigenlijk nog even wil benoemen zijn twee dingen. Profeten, dat zijn de mensen waar wij, uh, die onze yani, voorbeelden zijn. Dus als wij ergens uh, um, yani, inspiratie uit willen halen, dan doen we dat waar... Bij, bij de verhalen van de profeten. En dat is ook waarom een derde van de Koran bestaat uit verhalen van profeten. En waarom Allah subhanahu wa ta'ala ook verschillende aspecten van, van het leven van profeten heeft uh, uh, yani, uh, gekenschetst in de Koran. Zodat wij onze levens daar ook aan kunnen uh, meten en daar ook inspiratie uit kunnen halen. Nou als we het hebben over dankbaarheid. Natuurlijk waren alle profeten dankbaar. Maar er is één profeet die daar bovenuit staat. Ibrahim salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt over hem, in Ibrahim, kana ummetten, khanit en li lahi hanifen, welem yekumin mushikin, shaking Hij was, en Hij was dankbaar voor zijn gunst, voor de gunst van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nou, wat interessant is om hierbij te vermelden, als we kijken naar het woordje wat hier gebruikt wordt voor gunsten, en um. Een andere dat, betekent, dat is het meervoud van ni'ma. Ni'ma betekent gunst. Een ander meervoud van en'um of van ni'ma is ni'am. Nou, in het Arabisch bestaan nooit zomaar verschillen... ...zonder dat er ook een bepaalde uh, uh, uh, uh, uh, verschil in betekenis in zit begrepen. Nou, als we gaan kijken naar en'um, dan zien we dat dit de, het, het beperkte meervoud is. Wat je in het Arabisch noemt, jam'uqillah, beperkte meervoud. En ni'am is het... Onbeperkte meervaart. Dus wat we hier lezen is dat Allah subhanahu wa zegt over Ibrahim, Sheikeren, li ni'amihi of Li Wat was het ook weer? Even kijken of jullie nog wakker zijn. Sijekeren. li Wat hebben we gezegd over, over het woordje om? Um? Beperkte meervaart of onbeperkte meervaart. Waar we waar dus aan het slapen. Hadden. Nou, zo'n interactie, zo'n zo zo retorische vraag is af en toe belangrijk om te kijken of mensen wel het hele verhaal meekrijgen. krijgen. Weet niet hoe het beneden is. Ja, helaas kan er geen interactie plaatsvinden tussen beneden. Dus het is gewoon goed luisteren en dan proberen de, de clue van het verhaal mee te krijgen. In ieder geval, en um is het beperkte meervaar. Dus wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala over Ibrahim? Sh'akiran li enomi. Voor enkele. Ja, niet kunst. Is dat in het geval van Ibrahim een prijzing of niet? Want we hebben gezegd, het is het beperkte meervoud. Het onbeperkte meervoud is ni'am. Dus als je Ibrahim a.s.w. echt had willen prijzen, had je gezegd... Dan gaan we terug naar een ander vers waarin Allah ta'ala zegt... En dan moet je bij jezelf te raden gaan wat het dankbaarheidsniveau van Ibrahim a.s. is. Allah subhanahu wa ta zegt. in En als jullie de gunst van Allah subhanahu wa zouden yani, proberen te bevatten. dan zouden jullie daartoe niet in staat zijn. Het woordje wat hier gebruikt wordt voor gunst is ni'ma. En ni'ma is. dat drukt de enkelvoudigheid uit van een woord. Dus het gaat hier om één gunst. Allah subhanahu wa zegt, als jullie in staat waren om één gunst te bevatten... dan zouden jullie daar niet toe in staat zijn. Als jullie die zouden tellen, in yani één categorie gunsten... dan zouden jullie dat niet in staat zijn. Nou, als de mensheid, de mensheid, inclusief wij... niet in staat is om dankbaar te zijn voor één gunst... die Allah subhanahu wa uitdrukt middels het woordje ni'ma... wat de enkelvoudigheid uitdrukt van het woord. Het gaat hier om één ni'ma als de mensheid niet in staat is om ook maar één gunst, dankbaar te zijn voor één gunst, wat is het dan voor een prijzing voor Ibrahim alayhi salam, als Allah subhanahu wa ta'ala over hem zegt, li dus ondanks het feit dat hier gesproken wordt over het beperkte meervoud, maar ten opzichte van de rest van de mensheid die niet eens zijn dankbaarheid kan tonen voor één ni'me, is dit een geweldige prijzing voor Ibrahim alayhi En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, ja, yani, Wasbara aliikum ni'ame. Hier wordt het beperkte, onbeperkte meervaart wel gebruikt. En hij heeft jullie overgoten met zijn gunsten, zowel het zichtbare als het onzichtbare. ja niet yani, betekent eh, het bedekt het, de volledige oppervlakte wat bedekt moet worden. Ja, yani, in niks komen jullie te komen. Dus Ibrahim a.s. is wat dat betreft. Een groot voorbeeld als het gaat om dankbaarheid. En waarom noem ik dankbaarheid? Omdat ik zojuist gesproken heb over uh, ja, die dankbaarheid in handeling. Dus het hier aanwezig zijn, het bijdragen aan zo'n stichting... het bezig zijn met welk sociaal islamitisch werk dan ook... Is een, uh, daarmee toon je je dankbaarheid. Dus je moet oppassen dat je op een gegeven moment zo vol van jezelf raakt... ...dat je denkt dat je het allemaal heel geweldig doet... ...en dat de mensen afhankelijk zijn van jou. En dat je dan bij jezelf ja, misschien een beetje naast je schoenen gaat lopen... ...en gaat denken van ja, moet je eens kijken wat ik allemaal teweeg breng. Dat gevoel, daar moet je voor oppassen dat dat je slaat. Want wat jij doet met het helpen van moslims... ...is niks anders dan tonen van jouw dankbaarheid aan Allah subhanahu wa ta'ala... ...en datgene wat jij van hem hebt gekregen. En wanneer jij dat niet doet... Dan moet je weten dat Allah subhanahu wa ta'ala werkt volgens een vaste wet. Namelijk de sunnah van Istibdar. De wet van vervanging. En deze wet van vervanging, Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En als jullie het laten afweten, dan vervangt Allah subhanahu wa ta'ala jullie met een ander volk. En dat volk zal niet zoals jullie zijn. Die zal zijn verantwoordelijkheid wel nemen. En hiermee sluit ik af om aan te geven hoe strikt deze wetmatigheid van Allah subhanahu wa ta'ala is yani deze sunnah van istibdal deze hadith waarin de profeet aangeeft dat de sunnah van istibdal zelfs is toegepast of zou toegepast gaan worden op profeet er is een hadith bekend waarin yani de profeet spreekt over dat Isa alayhi salam dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd tegen Isa alayhi salam ik heb Yahya, dat is een ander profeet die leeft in de tijd van Isa Johannes noemen ze hem in het Nederlands. Ik heb hem opgedragen om vijf yani, boodschappen over te leveren aan Beno Israël. En hij heeft het nog niet gedaan. En Allah subhanahu wa zegt tegen hem, of hij doet het, of jij gaat het doen. Dus het feit dat Yahya alayhisselam een klein beetje... Ja, niet, nou, te laat wil ik het niet noemen, maar hij heeft een klein beetje tijd genomen in het uitvoeren van die opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat kwalificeerde hen om in aanmerking te komen voor de sunnah van Istibda. En Allah subhanahu wa ta'ala zou hem, als hij het niet gedaan zou hebben, vervangen door Isa aleyhissel. Hij zegt, of hij doet het, of jij gaat het doen. Zelfs een, profe een profeet zou vervangen worden. Dus we, nogmaals, om terug te komen op dat gevoel wat jou kan bekruipen op het moment dat je de moslims helpt, op het moment dat je bepaald werk verricht, niet denken dat de, jij de enige bent op deze aarde, maar dat het juist een eer is en dat Allah wa het voor jou voor gemakkelijk heeft om dit te doen. Dat is juist een gunst van Allah en wanneer jij niet in staat bent om die gunst van Allah yani, als zodanig te herkennen en daarmee aan de slag te gaan, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala die gunst wegnemen en een ander volk daarvoor ter beschikking stellen... die vervolgens wel hun verantwoordelijkheid zal nemen. Dus kort samengevat... een relatie moet er bestaan... tussen ons sociaal werk en de Twee, weten dat we dit doen uit dankbaarheid... en dat dankbaarheid een, een, een, een daad is... en geen uitspraak met de tong. En drie, dat als we het laten afweten... dat Allah subhanahu wa ta'ala een ander volk ter beschikking stelt om dit werk te doen. جزاكم الله خيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين